Clemens Peters met het Rennoisjournaal. Mexico is opgeschrikt door een aardbeving. Het epicentrum lag in de staat Puebla, bijna 200 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Mexico-Stad. De beving had een kracht van 7,1. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Vandaag, precies 32 jaar geleden, verloren bijna 10.000 mensen het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit in Mexico. Orkaan Maria heeft op een aantal eilanden in het Caribisch gebied flink huisgehouden. Op Guadeloupe is zeker één iemand om het leven gekomen, twee anderen worden nog vermist. Op het eiland zitten 80.000 huizen zonder stroom en er zijn overstromingen. Op het eiland Dominica is sprake van enorme verwoesting. Op Saba en Sint-Eustatius zet de bevolking zich schrap voor Maria. De verwachting is dat de orkaan van de vijfde categorie vanavond op 100 kilometer ten zuiden van de eilanden voorbij raast. Een Russische helikopter heeft tijdens een gezamenlijke militaire oefening met Wit-Rusland per ongeluk raketten afgevuurd op een groepje waarnemers. Daarbij raakten volgens hooggetuigen meerdere mensen gewond, maar het Russische ministerie van Defensie zegt dat er alleen materiële schade is. De legers van Rusland en Wit-Rusland begonnen vorige week donderdag met hun militaire oefening en de NAVO kijkt met argus orgen naar de oefening vlak bij de Poolse en Litouwse grens. RKC heeft voor de eerste verrassing gezorgd in het KNVB-bekentoernooi van dit seizoen. De maalwijkers uit de Jubilee League wonnen thuis met 1-0 van eredivisionist Sparta... dat vorig seizoen nog tot de halve finale was doorgedrongen. De Belg Dylan Seis scoorde de enige treffer. Het weer verspreidt over het land buien. Morgen verdwijnen die buien geleidelijk. En dan breekt vooral smiddags de zon vaker door. Donderdag en vrijdag verlopen ze goed als droog met geregeld zon. Het wordt dan 18 of 19 graden. In de ochtenden is er wel kans op mist. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM.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 uh, we gaan vandaag luisteren naar Born to be Wild. <laughs>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 One more chance To believe that destiny can change To believe that I can't take this rage I'm lost inside this world I'm lost inside myself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 En we zou We We Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.